Vooral als je er niet op voorbereid bent. Toen daar die twee mannen uit de kamer van Heather kwamen en de doodkist de trap aftroegen, ging ik bijna van mijn stokje. Geen wonder, ik had de afgelopen 24 uur nauwelijks iets gegeten. Ik had een goede dosis vorm binnengekregen en daarna was ik het nog eens ingespoten met een verdovingsmiddel. Ik zou ter plekke zijn neergevallen als Henry Ballard ik bij mijn arm gegrepen had. Wanneer hebt u voor het laatst gegeten? Huh? Wat? Tijd dat u wat naar binnen krijgt. Ik zal u wijzen wat u kunt wassen en scheren. Daarna kunnen we samen ontbijten. Het is een prachtige lentedag. We kunnen in de serre zitten. U zult u een stuk beter voelen als de inwendige mens weer een beetje verzorgd is. Toen ik me gedoucht en geschuren had, ging ik naar beneden. De serre keek uit op de boomgaard, die met zijn roze bloesem lag te koketeren in de ochtendzon. De tafel was voor drie gedekt, met wit amast en zilveren koffieservies. Henry Bellet zat verdiept in het ochtendblad. Een vredig tafrieltje. Meer een hotelletje op het platteland dan een hol van moordenaars. Gaat u zitten. U ziet er alweer een stuk beter uit. Die doodkist... Een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Het spijt me. Ik kan me voorstellen dat het geen prettig gezicht is op de nuchtere maag. Zal de dat er eerder naar beneden moeten brengen? Laat... Nee, oh. gaat u zitten. Daar. Anders moet u zo tegen de zon inkijken. Ik zal het verse koffie laten komen. Er is er maar een beetje in. Zal ik dat vast inschenken? Melk en suiker? Alleen een beetje melk graag. Hebt u geweld, meneer? Nog wat koffie, Nico. En wat wil meneer Odell voor het ontbijt? Eitjes? Gebakken eitje, gekookt eitje, eitje met spek. U zegt het maar. Gebakken eieren met spek. En nog wat toost graag. Komt in orde, meneer. Goedemorgen, mevrouw. Goedemorgen. Spijt me dat ik zo laat ben. Wij doen hier in dit huis altijd lang over het ontbijt. We vinden dat je de dag feestelijk moet beginnen. Gaat u zitten. Waarom zit je me zo aan te gaan, Odel? Ik zou gezorgen hebben dat er een doodkist uit jouw kamer gedragen werd. Klopt. Er is gisteren of eergisteren iemand gestorven in de kamer naast de mijne. En? Wat zal het zijn? We hebben bijna alles in huis. Alleen koffie, verder niets. Oh, de koffie komt eraan. Weer een prachtige dag vandaag. De mooiste lente sinds jaren. Hebt u er iets op tegen als ik rook? Is dat wel verstandig op een lege maag? Alsjeblieft, meneer. Gebakken eitjes met lekker knappere spek. En de kok heeft vers brood geroosterd. Ah, dank je. Wat kan ik voor u laten maken, juffrouw? Niks, ik ontbijt nooit. En maar u kunt de dag wel toch niet met een lege maag beginnen. Alleen maar koffie, dankje. In orde, Nico. Ik schenk zelf alleen. in. Ik bel wel als we nog iets nodig hebben. Tja, we zijn allemaal een beetje uit ons doen. Het is een hele treurige geschiedenis. En dat het juist vandaag zo'n prachtige dag moet zijn. Melk? Een beetje. Het was natuurlijk niet helemaal onverwacht. Ik bedoel, we wisten dat ze ziek was... en dat het ieder ogenblik afgelopen zou kunnen zijn... Alleen, je zou van zo'n jong meisje niet verwachten dat ze lijdt aan trombose. Ja. Je hebt het over Paula, als ik het goed begrijp? Nee, over Margaret. Margaret Guth, mijn secretaresse. Die hebt u toch ontmoet? Ach ja, natuurlijk. En die is gestorven aan trombose? Ja, het was een grote schok. Eergisteren? Ja, plotseling. Zaterdag leek ze nog kerngezond. Niet waar, meneer O'Dell? Nee, het is mij in ieder geval niet opgevallen dat ze zo lijdt aan trombose. En zondagavond werd ze plotseling ziek. We hebben haar zo snel mogelijk hier naartoe gebracht om haar te laten behandelen. Ze lag op de kamer naast die van Hedder. Maar helaas kwam alle hulp te laat. Is ze in Parijs ziek geworden? Ja, in het appartement op de Kee. Vlak voor het diner. We zaten met z'n allen een bordje te drinken. Had u haar niet beter naar een ziekenhuis in de stad kunnen brengen? Ik denk het niet. In de eerste plaats vanwege het taalprobleem. Nog mijn broer, nog ik, spreken veel Frans. Er is een Amerikaans ziekenhuis in Parijs. Wij hebben vertrouwen in de zorgen van dokter Barreau. Hij kende haar geval. En nou, het is maar 25 kilometer naar de stad. We zouden niet meer dan een paar minuten gewonnen hebben... als we haar in Parijs naar een ziekenhuis hadden gebracht. Trouwens, het ongeluk was toch al gebeurd. Toen we haar wegbrachten met de ziekenwagen... was ze al niet meer te redden. Inderdaad, een treurige geschiedenis. Heel treurig. Ah, goedemorgen, Pierre. De begrafenisondernemer is er. Wil jij nog met hem spreken? Nee, ik geloof niet dat het nodig is. Je hebt toch alle formaliteiten afgewikkeld? Ja. Als het jullie schikt, dan kunnen we over uur vertrekken. Uitstekend. We hebben in Parijs een afspraak met haar tante, niet waar? Ja, ze is net aangekomen. George heeft haar al de telefoon gehad. Mooi zo. Als je George ziet. Vraag hem even of hij hier komt, wil je? Goed. Oh ja, Pierre. Ja. Hoe is het met Paula? Niet zo best vanmorgen. Kunnen we haar meenemen? Nee, nee, nee, nee. Daar is geen sprake van. Ze is volkomen hysterisch. Ik zal haar weer een kalmeringsmiddel moeten geven. Ach, dat spijt me. Dank dankje, Pierre. Nog een kopje koffie, Helen. Nee, dank u. Is de begrafenis vandaag? Morgen. Vandaag wordt de kist overgevlogen naar Ierland. Daar komt ze vandaan, haar ouders zijn gestorven. Maar er is een tante van haar overgekomen. Ze zal met ons meereizen. Op die manier zult u minder last hebben van de douane, denkt u? Ik denk niet dat we moeilijkheden zullen krijgen. Waarom ook? Er is geen enkele reden voor. Ze is een natuurlijke dood gestorven. Daarvoor hebben we een medische verklaring. Pierre zei dat je me wilde spreken? Ja. Je hebt met haar tante gebeld, hè? Ja, ze is op de Gouden Daar zullen we haar ontmoeten. Mooi zo. En Marcel? Heb je Marcel al gesproken? Ja, alles in orde. En wat zei de galerie? Die zijn dolblij dat ze hun schilderij weer terugkrijgen. Ze zullen geen klachten indienen tegen Paula, zei Marcel. Maar ze kunnen natuurlijk niet garanderen dat de politie haar niet onder handen zal nemen. Het feit dat ze vrijwillig alles teruggeeft zal zeker een haar voordeel zijn. Ze zullen haar waarschijnlijk wel niet al te hard aanpakken. En, en de vrachtwagen? Wanneer komt die? Kan ieder ogenblik hier zijn. Jij houdt een oogje in het zeil bij het laden? Goed. Als je dat wilt? Ja, lijkt me beter als je er even bij blijft. Ik wou je nog één ding vragen. En dat is? Baro zegt dat we Paula niet kunnen meenemen. George, dat hebben we nu voldoende besproken, dacht ik. Harry, ik wil dat ze meekomt. Ze kan de reis niet aan. Ik heb het er gepraat, ze heeft een fout gemaakt. Het spijt haar. het zal niet weer gebeuren. Wil je zeggen dat we haar kunnen vertrouwen in de toekomst? Nou zou ik je toch wijzer willen hebben. Harry, zij gaat mee of ik blijf hier. Goed, George. Ik zal het er met Pierre over hebben. Ik geloof dat ik daar de vrachtwagen hoor aankomen. Denk erom, Harry. Als zij blijft, blijf ik ook. Hmm. Het is verbazingwekkend hoe ver sommige mannen kunnen gaan voor een vrouw. Maar ja, ze zal wel heel aantrekkelijk zijn. Hé, hey, de koffie is op. Het ontbijt is de beste maaltijd. Vooral met prettige gasten zoals u. U bent wat stil, meneer Oudel. Ik, ik ben het niet met mezelf eens. Ah, Dat moet vervelend zijn. Bijzonder vervelend. Dat overkomt mij de gelukkig. Valt me nooit moeilijk een beslissing te nemen, waarover dan ook. Misschien is het wel een kwestie van gebrek aan fantasie... dat ik maar één kant van de zaak kan zien. Mag ik een sigaret van u? Natuurlijk, ja. Dank u. Zet daar maar neer, Nico. En kun je even naar de kamer van juffrouw Bellet gaan? Ja, meneer. Dokter Barot is bij haar. Zegt dat hij nog even wacht met zijn kalmerende injectie. Even wachten met de injectie. Ik zal het hem zeggen, meneer. U hebt mij nieuwsgierig gemaakt, meneer Ouduil. Waarom bent u het niet met uzelf eens? Een brandende een vraag op mijn lippen. Maar ik weet niet of ik eigenlijk wel zo graag het antwoord wil weten... Daar zult u nooit achter komen als u de vraag niet stelt. Hmm. Wat is de vraag? De vraag is wat gebeurt er met ons als u hier weggaat? Maakt u zich geen zorgen. We hebben wat voor u bedacht. Ja. Maar wat hebt u voor ons bedacht? Ach, mag ik uw kopje even? Ja. Is het lekker warm op jouw kamer, Geller? Oh ja, heerlijk. Net voor de winter hebben we een nieuw verwarmingssystemen de toren laten aanbrengen. De keten loopt op gas. Ja, natuurlijk. Ik ken alle bezwaren van gas. Aardgas kan erg gevaarlijk zijn. Als er iets misgaat. En er loopt een aardgasleiding door de toer? Ja. Jij ook nog een kopje? Nee, dank u. Weet je het zeker? Je ziet plotseling zo bleek. Meneer Bellet, u hebt me gisteravond een aanbod gedaan. Oh ja. Ja. Ah. Vijfduizend pond. Als ik mijn mond zou houden over dit buiten... en over alles wat er in prijs gebeurd is. Vijfduizend pond? Alsjeblieft. Ja, het kan ook voor minder, voor niks als u wilt. Stel dat ik u inderdaad zo'n aanbod had gedaan... U hebt het gedaan. Daar herinner ik mij niets meer van. Maar wat ik zeg wel... hoe zou ik u kunnen dwingen... u aan de afspraak te houden? Met een valse doktersverklaring, een doodkist... en een treurende tante... hebt u zich nou wel ingedekt tegen geëmoord... Oh, hoe wilt u de volgende twee moorden wegspinken? Het is een te groot risico u te laten leven. Waarom? Omdat er zoiets bestaat als opgaving. Als ik u laat gaan, loopt u naar de politie. En die zullen we aan het graf van die arme Margaret openen. En daar zullen ze Margaret niet vinden? Nee, daar zullen ze Margaret niet vinden. Misschien ben ik niet zo helder vanmorgen. Dat gebeurt me nooit eigenlijk. Maar waarom ligt ze niet in een graf? Omdat die kist leeg is. En vanmorgen werd ze naar beneden gebracht. Vanmorgen werd de kist naar beneden gebracht. Zij is nog hier. Haar lichaam tenminste. Maar waarom? De toren wordt opgeblazen door een gasexplosie. Het lijk zal verbranden. Wat er van overblijft zal niet voldoende zijn... ...om te bewijzen dat ze vermoord werd. Tenminste, dat is mijn theorie. Uw theorie is juist, meneer Oudel. We hebben het alles zorgvuldig voorbereid. Zoals alles. En als ze onze lijken vinden. Gewoon een paar patiënten die pech hebben gehad. Inderdaad. En niet alleen patiënten. Hoezo? Nico, blijft bij u. Het zou een beetje raar zijn als er geen zieke broeder bij u was. Het spijt me, ik moet er vandoor. Het was een allerplezierigste ontbijt. Bedankt voor dit galgemaal. U krijgt samen één kamer. Barot wilt u ieder apart opsluiten. Hij kan soms erg onmenselijk zijn, onze dokter. Nee, ik vind dat je de romantiek niet mag uitsluiten. Al blijft efficiëntie natuurlijk hoofdzaak. U ja, zou die broer van u moeten opsluiten, niet ons. Misschien hebt u wel gelijk, maar het is nu eenmaal mijn broer, ziet u. Hij snijdt mensen de hals af. Misschien met u als de volgende slachtoffer. Dat risico zal ik dan moeten lopen. Ten slotte is aan alles wat een mens doet een risico verbonden. Het spijt me, ik moet nu afscheid van u nemen. Ik heb u beiden in deze afgelopen dagen bijzonder leren waarderen. Ik zou willen dat onze kennismaking anders zou kunnen eindigen. Heb jij een sigaret voor me? Hier, ik heb nog twee pakjes. Zou dat voldoende zijn, denk je? Misschien kunnen we nog net longkanker krijgen... ...voor we de lucht invliegen. We hebben het fijn gehad. Ja. Erg gelachen vaak. Oh ja. Je bent een geweldig mens. <laughs> jij ook. Ik zou krankzinnig geworden zijn in deze situatie... ...met iedere andere vrouw zou je anders niets mee opschieten. Weet je wat zo'n vrouw tegen me zou zeggen? Nou, dat heet nou een kerel. Dat wil een detective zijn. En wat doet meneer? Hij stort ons regelrecht in de lende. In één ding blijf je tenminste jezelf. Dat moet ik je nageven. In wat? Je verwacht te veel van jezelf. Je hebt geen enkele consideratie met jezelf. Je zit achter jezelf aan als een slavendrijver. Ik zei toch, je bent een geweldig mens. Je hebt een prachtig uitzicht hier. De bomen, dat groene, groene gras. De glooiende heuvels in de verte. Lijkt op een schilderij van Monet. Dat gunnen ze ons toch maar, hè? Zo'n schitterend uitzicht. En dan het weer. Een mooie lentedag. Het leven ging door. Er gebeurde van alles. Een half uur nadat Henry ons had opgesloten reed er een kleine karavaan auto's weg van het huis. de grote zwarte Mercedes voorop, daarachter de wagen van de begrafenisondernemer met de lege kist, bedekt met bergen voorjaarsbloemen. ze dachten ook aan alles, de gebroeders. dan een blauwe Peugeot met de kraaien en aan het eind de grijze ambulance. minutenlang bleef u de stoet, die langzaam in de verte verdween, nakijken. Even later kwam er een zware vrachtwagen van achter het huis tevoorschijn. Volgeladen in het pakhuis achter de boomgaard. Volgeladen met damestassen. Waarom damestassen? Maar goed, tenslotte had ik ze nooit gezien in relatie met iets dat niet bizar was. Toen de truc weg was, met achterop een blauwe TIR plaat, daalde er een vredige lome stilte over het huis... Ik liet me op bed vallen en moet weggedoezeld zijn, want plotseling werd ik met een schok wakker. Ik hoorde in de kamer naast ons iemand zingen. Wie is dat? Wie zingt hij? Paula. Ze hebben haar hier achtergelaten. Paula? Ik, eh, hebben wij hier iets waar we die tussendeur mee kunnen openbreken? Niet nodig, hij is niet op slot. De kamer naast ons was hetzelfde als onze kamer. Maar er stonden twee bedden met daartussen een ijzeren ziekenhuistafeltje, Een niervormig schoteltje, een injectiespuit en een paar ampullen. Paula zat op het linkerbed te zingen. Ze was spiernaakt. Tranen stroomden over haar wangen. En haar lange haren hingen los over haar schouders. Op het andere bed, bedekt met een grauwe paardendeken... ...lag het lijk van Margaret. Ik tilde een punt van de deken op. De afschuwelijke wond aan haar hals... ...was verbonden met een witte zwachtel. Paula zong maar door. Ze was er zich absoluut niet van bewust... ...dat wij bij haar waren. Het lijkt wel of ze een shock heeft. Ze hoort of ziet ons niet. Kunnen we haar niet beter een injectie geven? Er zit nog wat in. Wat is het? Amitouw. Dr. Barreau heeft mij er ook een prik mee gegeven. Je bent een paar uur buiten Westen. Weet jij de hoeveelheid? Als jij maar geen overdosis geeft. Maakt dat op het ogenblik enig verschil? Nee, waarschijnlijk niet. Paula, Paula, luister eens naar me. Paula, kom eens met je arm. Sorry, sorry. Je zal je nu een stuk beter voelen. Kom, ga maar liggen. Kunnen we haar niet beter meenemen naar onze kamer? Nee, laat haar maar rustig hier. Paula. Ja. Je weet toch wie ik ben, hè? Ja. George en Henry zijn naar een begrafenis. Weet je daarvan? Be begrafenis? Mm -hmm. Ergens in, in Ierland. Weet je van welk vliegveld ze vertrekken? Heb je enig idee hoe laat het vliegtuig vertrekt? Over vijf. Kwart over vijf. Ik, Ik heb zo'n slaap. Ga maar slapen. Hè. Ik zal de deur openlaten. Wij zijn in de kamer naast. Roep maar als je iets nodig hebt. Ja... Trappenhuis. Daar loopt de hoofdleiding. Zo dichtbij? Hoe komen we eruit? Ja, als ik maar beter was in natuurkunde... Hè, dan zou ik kunnen uitrekenen hoe lang het duurt... voor we zoveel gassende toren is... dat we huizen hoog de lucht ingeblazen worden. Zou dat helpen, denk je? Nee. Ik geloof het niet. Zouden ze de toren luchtdicht afgesloten hebben? Het zal wel, ja. En dan gaat op een bepaalde tijd een ontstekingsmechanisme af. Zoiets. Maar goed dat je Paula die injectie hebt gegeven. Dat jij misschien die prik willen hebben. Oh nee. Het kan nu ieder ogenblik gebeuren, hè? Waarschijnlijk. Ben je bang? Ben je bang voor de dood? Natuurlijk. Waarom ga je niet een beetje liggen? Oh, en jij dan? Ik, eh, ik hou het raam in de gaten. Ik heb nog steeds vertrouwen in mijn theorie dat er altijd iets onverwachts kan gebeuren. En net als de padvinders moet je daar goed op voorbereid zijn. De tijd stond niet stil en de zon hield niet op met schijnen. Ik hield de wacht bij het raam met mijn schoen in mijn hand klaar om het glas kapot te slaan zodra iemand de oprijlaan zou inrijden. Maar niemand reed de oprijlaan in, er bewoog buiten niets dan de schaduwen van de bomen. Die draaien met de zon. Er veranderde niets dan de kleuren. Het groen werd gelig en het donkerbruin werd zwart. En al die tijd vlak achter de deur, dat onstuikbaar gesis van ontsnappend gas. Hoe laat is het? Vijf voor twaalf. Een afschuwelijke gewoonte. Waarom wil ik nog weten hoe laat het is? De tijd heeft voor ons een andere dimensie gekregen. Tijd is dat ontsnappende gas. Ja. Hoe is het met Paula? Ik ga eens kijken. Slaapt ze nog steeds? Als deur een roosje. Hmm. Zie je iets buiten? Er komen wolken. Er is hier nog geen gas binnengestroomd. Waarom zouden we zelf de lont niet in het kruid steken? precies tien voor drie kwam een auto in zicht. Het was een ouderwetse Citroën. Het enige wat ik in de vechten kon zien was dat er een man aan het stuur zat. Langzaam, afschuwelijk langzaam kwam de wagen dichterbij. Draaide een ere rondje langs het perk en hield stil voor de hoofdingang. Maar er stapte niemand uit. Toen sloeg ik de ruit kapot. Wie is het? Kan ik niet zien. Iemand in een oude Citroën. Hé! Hey! Hé, hey, daar! Hier! Hallo! Allaas! Dommer! Hij rijdt weg. Hé! Hey! Kom terug! Allaas! Allaas! Voor de is die doof, hè? Wacht eens. Hij rijdt op het huis heen. Er is een raam in Paula's kamer. Dat kijkt uit de andere kant. Kom mee! een auto buiten met een man erin. Odell probeert hem te roepen. Hé, hey, hier! Haze, het is uw west. Hector, Hector, hier! Oh, nee. Hector, haal ons de ruimtvlug! Ze willen ons vergassen! Alles is dicht! Aan de achterkant, bij de boomgaard in de serre, gooi je ruim kapot! Oké! Oh, nee. oh, Hector! Ja. De sleutel van de toren... Moet moeten de behandelkamer hangen! Waar zeg je? De kamer rechts van de hal! En schiet op! Het komt allemaal goed Paula, het komt allemaal goed. We worden eruit gehaald. Ja, voorzichtig met dat gas, ik ben bijna gestikt. Waar is dus, Paula? Nog, nog in de andere kamer. Ga jij maar vast met deur mee, hè? Een zakdoek over je mond. Kom mee, Paula, we zijn vrij. Praat! Sla maar een laak om je heen, schiet op, kom! Nou, toen jij weggegaan was om de schilderij te halen... ...bedacht ik me opeens dat die ambulance ook wel eens voor mij zou kunnen komen. Dus ik smeet een paar dingen in de koffer en nou, ik was nogal in paniek. Nogal op die dat, het bleek alsof er een bom ontploft was in jouw kamer. Ik ben naar mijn kantoor gegaan, ik wou daar op je wachten. Maar toen je niet terugkwam, toen ben ik naar Fontainebleau gereden. en ik heb de dochter van de concierge overgehaald. om me de flat van Martelino te laten zien. aardig meisje. Erg aardig. Als je naar mij laat praten. Ja, dat heb ik gedaan, ja. Nou, in de tussentijd kon ik een beetje Martelino's post snuffelen. Ik heb een cheque gevonden van dokter Barot. En ik wist dat die iets te maken had met de ermitage. Nou, de rest weten jullie. Odel zegt altijd dat je kan vertrouwen op het onverwachte. Nou, ik moet zeggen, ik heb met deze zaak op alles fout gereageerd. Ja, ook op jou, Hector. Hoe bedoel je dat, Fout? Ik dacht dat ik je niet kon vertrouwen. En dat je niks zou doen zonder dat je ervoor betaald wordt. Je hebt me toch 500 pond geloofd. Een koopje voor wat je gedaan hebt. Tussen haakjes, We gaan we heen? We zetten de meisjes af bij het Harvard Hotel. En wij gaan naar het hoofdbureau. Hazel en ik namen een paar dagen vakantie. We sliepen veel, aten veel. Wandelden veel door de zonnige Parijse straten. We zaten in parken en gingen naar musea. We gingen naar de opera... En naar een paar concerten. Fuwest was op tijd op het hoofdbureau van politie. De gebroeders Bellet werden gearresteerd. Samen met dokter Barrault en de treurende tante. De enige overigens die echt bleek te zijn. In de doodkist zaten juwelen, staven goud, een goya en een rembrandt. Een gezamenlijke waarde van zo'n anderhalf à twee miljoen pond. Henry Bellet vertelde de politie het hele verhaal. Het ging op een gegeven moment niet bezoek best in de oude verzekeringsbranche. En daarom had hij besloten zijn interesse te verleggen. Hij koos voor de misdaad. Diefstal uit winkels, warehuizen, pakhuizen, schepen, havens en opslagplaatsen. Harry had uitgerekend dat als hij de hand zou kunnen hebben in een klein deel, zeg 10% van al deze acties, er toch altijd nog zo'n 10 miljoen pond per jaar te verdienen was. En hij ging aan het organiseren. Hij ontdekte dat de behoefte was aan plaatsen waar gestolen goederen vlot verkocht konden worden. Hij huurde dus een aantal pakhuizen en hij legde de nodige contacten. Dat kostte natuurlijk een bom geld. Maar met 10 miljoen pond in het vooruitzicht hoefde hij niet te beknibbelen. En hij moest natuurlijk ook een afzetgebied vinden. En meteen had hij gedacht aan Europa. De regering was hem tenslotte net voorgegaan. Dus kocht hij de Ermitage. En hij vond de ideale camouflage een privékliniek, Onder de hoede van dokter Barreau, die blij was weer in het werk te kunnen, nadat hij net in Amerika uit zijn baan was gezet. De goederen werden getransporteerd met het privé-vliegtuig van de Beltz of per schip. Henry had uit de failliete boedel voor een hapbekrat een kleine vloot kustvaarders gekocht. Bleef natuurlijk de douane. Maar de goederen die hij importeerde waren moeilijk te identificeren en natuurlijk altijd van de juiste papieren voorzien. En, zoals hij zelf zei, hij had altijd veel geluk gehad. In drie jaar was hij boven Jan. Hij zou de rest van zijn leven kunnen rentenieren. Hij stuurde George vooruit naar Australië om een goed plekje uit te zoeken waar hij van een welverdiende rust zou kunnen genieten. De Broekstreet schilderijen waren zijn laatste karwei. Maar, zoals het zo vaak gaat, het was net één karwei te veel. Maar waarom heeft Henry Bellert jou de opdracht gegeven? Hij vertrouwde Paula en Magdalino niet. Magdalino had gezegd dat hij in Joegoslavië een koper had voor de schilderijen. En dacht dat Magdalino en Paula ze achterover wilden drukken. Daarom stuurde hij hem achter Paula aan. Maar het was niet Paula, maar Margaret die samenwerkte met Magdalino. En toen de heren dat ontdekten, sneed George haar hals af. Ja. Maar Henry, de grote improvisator, wist daar onmiddellijk munten uit te slaan. Hij sloeg twee vliegen in één klap. Margaret zou keurig begraven worden... en hij zou zijn kapitaal het land uit kunnen krijgen. Hij stopte de lege kist vol met goud, juwelen en schilderijen. Wat is er met Magdalino gebeurd? Die is gevonden aan de kant van de weg, in de buurt van Orléans. Dezelfde avond dat hij was weggehaald met de ambulance. Dood natuurlijk. Overdozen slaaptabletten. Ha, daar is Jesus er beter van afgekomen. Hij wist haast niks van de manipulaties van de gebroeders. Hij was alleen maar betrokken bij de kunstdiefstal. Hij heeft 5000 dollar gekregen en een enkele reis Montreal. Zijn we er? Ja, zal Hector wel zijn. Hallo? Ja, een ogenblikje. Het is Malcolm Green. Hij is beneden in de hal. Oh, nou ja, laat hem maar boven komen. Ja, Malcolm. Kom maar boven hoor. Zou die moeten? En koppen, misschien het legioen van eer met de zwaarden uitreiken. <laughs> Zonder mij hadden ze die bellend nooit te pakken gekregen. Hoe staat het met ons geld? Er is nog genoeg over. Waarom? Hm. Kunnen we vanavond niet naar Maxime gaan? Hm. Ben ik nog nooit geweest. Oh, is dat niet een beetje, beetje burgerlijk tegenwoordig? Oh, niet voor een vrouw. Tenminste een gelegenheid om je een beetje op te tutten. Uh, kom binnen, Malcolm. Nou, nou, nou, nou. Jullie nemen het ervan, hè? Uh, hebben we het verdiend of niet? Natuurlijk, natuurlijk. Jullie hebben schitterend werk gedaan, allebei. Ik ben trots op jullie. Nou, je kan nog niet bepaald zeggen dat het een klassiek stukje deductiewerk was. Hé, zeg. Geef die man iets te drinken. Whisky? Graag. Z heb je het al gehoord van Paula? Hm? Ze hebben haar vrijgelaten op toch? Haar vroegere baas, Tulk, heeft betaald 500 pond. Dat is een mooie publiciteitsstunt, hè, als ze weer voor hem gaat werken. Hoeveel krijgt ze, denk je? Oh, ik weet het niet. Ze zullen wel schappelijk zijn. Het is wel duidelijk dat het allemaal op instigatie van de bellets gegaan is. Ah, dank je. Proost. Ja. dat jullie maar heel lang heel erg gezond mogen blijven. Je ziet er in ieder geval heel gelukkig uit, heller. Wat dacht je? We gaan naar Maxime vanavond. Ah oh, ja, ja. Daar kwam ik eigenlijk voor. Voor vanavond, bedoel ik. Ja? Ja, ik, ik, ik weet niet goed hoe ik het je moet zeggen... Uh, ik zal de laatste zijn die jullie plezier wil bederven. Als iemand het verdiend heeft, dan zijn jullie het wel. Iedereen is dankbaar voor wat jullie gedaan hebben. Nou, je het zegt. Uh, net voordat je kwam, zei ik tegen Hazard dat we nou op zijn minst geriddeld zouden worden. Maar ah, zo ver zullen ze nou ook wel weer niet gaan. Hè? Uh, <coughs> inspecteur Bocage, wou je nog even spreken? Wanneer? Nu meteen. Ik heb de wagen bij me. Is dat nou nodig? Ik heb toch alles al verteld? Je kent de wet. Ja, ik heb niks verzwegen. Dat is niet helemaal waar. Je hebt bijvoorbeeld niet gezegd waarom je de moord op Margaret Guff niet gerapporteerd hebt. Maar die heb ik toch gerapporteerd? Niet direct. En de wet zegt dat je een misdaad onmiddellijk moet melden. Dat heb ik bokage toch wel uitgelegd? Dat weet ik, maar hij heeft er nog eens over nagedacht. En volgens het boekje is het mogelijk een klacht tegen je in te dienen. Wat is dat voor bureaucratische nonsens? Zoiets kinderachtigs heb ik van mijn leven nog niet gehoord. Nou moet je niet tegen mij schelden. Ik heb dat niet bedacht. Boucage houdt zich aan het boek. Beseft die idioot niet dat als ik de moord op Margaret gerapporteerd zou hebben, de Bellet mij nooit naar de hermitage gebracht hadden? Natuurlijk! En dat de Bellet waarschijnlijk nooit gepakt zouden zijn als ze mij niet naar de hermitage gebracht hadden. Ik heb geprobeerd hem van zijn ideeën af te brengen. Ik heb gepraat als brugman voor je, maar geloof me, hij staat erop dat je komt. Belachelijk! Noemen ze dat in Frankrijk nou gerechtigheid? Ja, ga nog maar mee, nee, je bent zo weer terug. Dus ik word niet meteen in de boeien gesloten en in de kerken gebracht. Wel, nee, je komt er wel af met een boete. Een boete? Waarom ze die keer als geld betalen? Ze zouden mij geld moeten betalen. Smachtig geld En Hesser. Die is nooit het ene tweemaal ontvoerd. En wat heeft de politie toen gedaan? Dat arme kind zat nog te trillen op de benen. Ze zouden die venters moeten opsluiten in een kamer. En dan na uren in de lucht laten vliegen. Ja, ze zouden hem eens in elkaar moeten rammen. En verdoven. Eerst met chloroform En later met een slaapmiddel. En hem dan krankzinnig laten verklaren door een sadistische dokter. Beste Green. Zonder mij zou je nooit een van de best georganiseerde misdaden van deze eeuw hebben opgelost. En alles wat jij kan doen, is mij laten veroordelen tot een boete. Dit, mijn vriend, is de bureaucratie ten top. U luisterde naar het achtste, tevens laatste deel van een meisje uit de voorstad. Een hoorspel in acht delen, geschreven door Lester Paul en vertaald door Tom van Beek. De rolverdeling was als volgt. Philip O'Dell, Pieter Lutz. Helder McMurray, Tatjana Radier. Henry Ballard, Huip Orizant. George Ballard, Willy Ruys En Paula Ballard, Ida Bons. Dr. Barot werd gespeeld door Johan Sirach. Nico door Frans Koksvoeren, Hector Fuest door Jacques Commandeur. En inspecteur Green door Paul van Horkem. Technische realisatie, Herman van der Lely en Léon Dubois. Regie, Hero Muller.